door de buurtagenten in Papendrecht. De Consumentenbond is ontevreden over de maatregelen die Brussel voorstelt... om mobiel bellen naar een ander EU-land goedkoper te maken. Het Europees Comité voor Consumentenbescherming... wil een maximumtarief instellen van 50 cent per belminuut. En dat vindt de Consumentenbond te veel. De bond pleit voor hooguit 30 cent per minuut. Nog erger vindt de bond het dat het maximumtarief alleen geldt voor nieuwe klanten en dat het tarief pas na de zomervakantie ingaat. De bond gaat samen met buitenlandse zusterbonden druk uitoefenen op het Europese parlement dat in mei een besluit moet nemen over het voorstel. Minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking wil dat de EU het Afrikaanse land Zimbabwe harder aanpakt. Hij wil dat de sancties die sinds 2002 gelden worden verzwaard. Koenders vindt dat president Mugabe's onderdrukking van de bevolking tot een humanitaire ramp heeft geleid. De Zimbabweanse regering is ook begonnen met een campagne tegen de oppositie. Tegenstanders van president Mugabe worden opgepakt en ernstig mishandeld. Koeners wil ook dat buurland Zuid-Afrika meer gaat doen om de mensenrechten in Zimbabwe te beschermen. En daarover heeft hij met de Zuid-Afrikaanse minister van Veiligheid gesproken. De Britse politie heeft drie mannen opgepakt in verband met de bomaanslagen in Londen op 7 juli 2005. Toen vielen 52 doden bij zelfmoordaanslagen in drie metrotreinen en een bus. Twee mannen, 23 en 30 jaar oud, werden aangehouden toen ze op het vliegveld van Manchester een vlucht naar Pakistan wilden nemen. Een derde verdachte werd kort daarna aangehouden in Leeds, waar ook drie van de vier zelfmoordterroristen vandaan kwamen. De opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van en het aanzetten tot terreurdaden. Er zijn eerder verdachten opgepakt, maar zij werden niet vervolgd. En dat was nieuws op 93.4FM. Meer nieuws op rijnmond.nl. Ja, ja, ja, ja, ja, we zijn weer begonnen. Hmm, nieuwe aflevering Radio Rijmond, Toestand in de Dans, Ronald Modendijk hier. En ik heb gelijk even een vraag aan mijn linkerhand, uh, Marcel. Goedenavond, Ronald. Uh, vertel jij mij eens heel even, waarom draaide ik die DAFPunk? Omdat ze voor het eerst sinds tien jaar weer eens in Nederland te bewonden zijn. En dat is op woensdag 4 juli in de Heineken Musical. Wat ik me altijd afvraag is, hebben ze dan ook die helm op? Altijd. Podium. Ze ja? zijn altijd anoniem. Al niet herkenbaar. Niet onherkenbaar. Dus jij kan het zijn. En ja, boom, Leon boom, kan het ja, boom, zijn. Ja, boom, en je buurman kan het zijn. Ja, alleen de muziek is zeer herkenbaar. Ga okay, dan. ZANG The scene in which we ride has plenty of car seats Filled with harmony, peace, and the love for house beats So as the music and the bass line explode inside your chest Move to the vibe and know that you are blessed Now move, now move, now move Stacey Kid Movement. Stacey Kid Movement. Ja, we hebben er wederom een klacht gekregen. We moeten de teksten, de titels, de clubjes, de groepjes... moeten we veel duidelijker afkondigen. Stacey Kid Move. Nieuwe aflevering Toestand in de Dans. Vandaag hebben we een volle agenda. We hebben dadelijk Boris van der Ham. En dat is voor mij iemand uit de Tweede Kamer. Uh, we krijgen nieuwe gadgets van Leon en die heeft weer iets met een iPod. Henk Witteveen komt uitleggen waarom dat dansparade niet meer over de brug gaat. Niet meer over de brug gaat. Hmm, vreemd. We hebben iemand van Bacardi Be Life die komt uh, even vertellen waarom dat D zo te gek is. We hebben de partyagenda en natuurlijk om kwart voor elf de twee minuten van Ted Langebach. In de dans. We nemen je mee naar San Francisco. Mikkel Mix. Mix? Mikkel, Mikkel, Mikkel Mix. Well. Iemand riep net homo-muziek. Ben ik het niet mee eens? Ik ben het uh, zeg maar wel eens met de vertelling dat je meteen in Ibiza zit. Ja, oh, oh, oh. Ibiza, Ibiza. Op dit moment bezig in Miami de Winter Music Conference. Uh, dan gaan we niet naar bellen, want ik geloof er gewoon niet in. Het is echt mijn hit. Ik vind het gewoon, het is mijn hit. Ik heb hem geclaimd, nieuwe groep van Mada. Aan de telefoon Henk Witteveen. Heet, goedenavond. Henk Witteveen, wie ben jij en waarom zit je in mijn show? Nee, uh, dat moet ik eigenlijk aan jou vragen, maar ik denk dat je me gebeld hebt dat ik de dansparade organiseer. De Dansparade, dat ben jij? Ja, ja kom! Oh. Henk Witteveen. Vertel, waarom uh, heb ik jou gebeld? Want ik begreep dat de Dansparade dit jaar niet meer over de brug gaat. Klopt dat? Dat klopt inderdaad. En we gaan later beginnen. We beginnen om drie uur. Dus dat betekent ook dat we later stoppen om negen uur. Ja? En we gaan niet meer over de brug... omdat we eindelijk een stuk gevonden hebben waar uh, geen tramleidingen zijn. En dat is uh, het stuk op de boompjes. Dus uh, het voordeel is dat dan iedereen de lucht in kan. Dus we dagen iedereen uit om zo hoog mogelijk te gaan met de wagen. Hoe, hoe bedoel je, de lucht in kan? Nou ja, anders, anders komen we altijd tegen tramleidingen. Dus, uh, je uh, bedoelt de, de karren? Ja. Dus we de, kunnen dan ook uh, de hoogte in... of met die fletebuls of met verstelbare die we of wat iedereen kan verzinnen... Uh, dat ben je, hoe hoger hoe beter? Nou ja, ja nou, misschien wel. Is er geen max? Nee, in principe geen max. Nee. Oké, okay, er zit iemand met zijn vinger hier omhoog. Marcel, Wijnstekers. Ja. Hé hey, Jank. Hé hey Marcel. Alles goed? Ja, uitstekers. Dat is mooi, dat is mooi. Hey, ik heb een vraagje voor jou. Er is uh, dit jaar geen eindfeest meer, hè? Nee, klopt. Wat moeten wij dan gaan doen na negenen? Uh, uh, alle clubs gaan in principe om negen uur open. Dus, uh... Om negen uur al? Ja. Oké, okay. oké. Okay. Heb je nog uh, publiekstrekkers voor ons? Ja. Ja, nee, ja, nou, eigenlijk nog niet. Je belt veel te vroeg, man. Maar... Oh, nou, dan bellen we binnenkort nog een keertje. Terug. <laughs> Zal ik jullie bellen? Goed. Goed. Dat is goed. Dankjewel, Rick. Ja, oké. Okay, hoi, hoi, hoi. Heel apart, in de week dat uh, de zee bijna alle strandtenten meeneemt de oceaan in... daar waar de meesten ook thuis worden trouwens... komt wel weer zo'n een zomerplaatje uit. Hmm, toestand in de dans.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 Uitermate zinnige opmerking gemaakt hier. Jezus, wat gaan we hard. Oh, ik zou geen Jezus meer zeggen. Uh, God, wat gaan we hard. <lacht> <lacht> ja, nou ja, dat wordt gewoon gezegd. Dus uh, we gooien de handrem erop. En we gaan luisteren wat er gebeurt als iemand uit Brooklyn het bed induikt met iemand uit Finland. toch te Zweeds. Het was, uiteindelijk was het me gewoon te fins. Het was gewoon te veel, het was te koud. Nee, helemaal boel shit. Goede plaat. Nicole Willis en de Soul Investigators. Nou ja, ja uh, ik, ik ben voor, ik ben voor de Soul Investigators. Het is uh, één minuut over half tien, dan ben ik één minuut te laat. Leon Brouwer, hé hey Ronald. Hallo, was je in slaap gevallen, Leon? Nee, ik zat even naar links te kijken, Ik okay. afgeleid. Sorry. <laughs> Leon is de man van de gadgets. Je weet wel, uh, uh, professor, uh, vibrator en iPod. Wat heb je deze week voor ons? Uh, weer iets met de iPod. Um, er is een beamer op de markt sinds kort van ViewSonic. Beamer uh, met een uh, ipod dok Dus uh, leuk voor op vakantie te gaan. iPod mee en... Uh, ja, je steekt hem in de beamer en uh, je hebt een redelijk uh, beeld voor uh, een kleine duizend euro. <lacht> dus uh, leuke uitzending, maar... Pardon, ik... voor hoeveel? <lacht> kleine duizend euro. Kleine duizend euro, wist ik, ik al? Maar ik wacht op het moment dat alles in de, in de telefoon gaat en dat je gewoon je mobiele telefoon erin klikt. En, uh, Goed, oké. Okay. geven. Um, bellen met je kussen. Ja, <lacht> viel mij op, ik denk, nou ja, oké. Okay. Ja, bellen in Er is bed eigenlijk en... niemand die die man <lacht> nog serieus neemt. Goed, bellen met je kussen. Ja, ik, um, op zich, ja, als je van bellen in bed houdt, leuke uitvinding. Uh, je, gaat, uh, je gaat liggen, de draadloze technologie uh, zit in je kussen. Dus um, <lacht> ja, uh, ik zeg bellen, maar uh, alleen lastig als je um, in je slaap uh, praat, denk ik. Als je op voice dialing staat. Dus voor die mensen zeg ik het niet doen. Niet doen, nee. laatste is uh, de Cube. Ik kreeg er een klein beetje vlekken van, want uh, Sudoku... <lacht> Sinds uh, ik uh, de laatste maand in aanraking was gekomen met uh, het, uh, het fenomeen sudoku, uh, krijg ik er sowieso vlekken bij. nog even uh, wat duidelijkheid voor <laughs> mensen die niet op hebben. Wat is sudoku? <laughs> ja, dat is een, een nieuwe, een, nou niet nieuw meer, maar dat is de, de laatste puzzelrage. Um, er is nu een Rubik's Cube. Ja. Um, die wel een cultstatus heeft, de, de, de bekende kubus, die is nu gemaakt met uh, het sudoku uh, spel eraan. Dus, um, ja, ja. Voor uh, 10 euro te krijgen. En ik denk voor alle Sudoku-liefhebbers. En het zijn er echt veel. Ja, ik verbaas me ook. Mijn, uh, mijn uh, boze heks uh, was ook helemaal uh, uh, vond haar rust daarin. Ik, uh, nee, ik krijg er vlekken van. En ik, om mij heen in de, ik reis met de trein en om mij heen zit iedereen aan de Sudoku. Kijk. Um, ik begrijp het nog steeds. Ik wil niet weten hoe het werkt. Maar um, nou ja, goed, uh, er zijn veel mensen die er blij van worden. That's it? That's it. Dankjewel. How can I resist it? Your mind is twisted. How can I resist it? Your mind is twisted. How can I resist it? <laughs> Your, mind Your mind is twisted. Your mind is twisted. Your mind is twisted. How can I resist it?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 Vet je omlaag in je cabason. Non stop. Non stop. Non stop. Doe je vet je omlaag in je cabason.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 Met de omlaag in je papa. NON stop. Jezus, ik moet. Oh, weer. Nee, ik zou het niet meer doen. Oh, ik krijg uh, strafpunten. Ik, uh, er is zo'n ding en dan moet ik 5 euro in een potje gooien iedere keer als ik onze lieve heer beledig. Jezus, Jezus, nou dat doet dus echt niet meer. Uh, dit was onze mashup. Uh, mashup hebben we verleden week geïntroduceerd. Dat wil zeggen dat iemand in zijn vrije tijd, die dus echt niks anders te doen hebt dan van die puzzels te maken, een studio heeft en dan twee platen door elkaar heen gooit. Verleden week was verschrikkelijk, dit keer was echt hele... Uh, oh, uh, non-stop, non-stop, non-stop, non-stop, non-stop, non-stop. Weet ik even niet uh, hoe het uh, bij jou uh, thuis is, of in de trein, op je telefoon, of in de auto, of uh, waar dan ook. En dit vind ik echt hele prettige muziek. Nu heb ik iemand aan de telefoon hangen. Hallo, hallo, hallo. Ja, met Raoul. Raoul, hallo. Heb, Hoi. Jij, heb jij überhaupt iets met deze muziek? Uh, ja, dat klinkt goed. Toch? Toch wel, ja. Maar ik heb begrepen dat jij nu uh, bij de Bacardi b Life iets doet, en dat is volgens mij hele harde hip-hop. Uh, dat is onder andere hele harde hip-hop. Maar het, is, uh, het idee van Bacardi b Life is juist dat het crossovers tussen muziekstijlen teweeg brengt. Dus er zal morgen ook gewoon dance te horen zijn. Top. En electro en uh, hip-hop, alles door elkaar. Oké. Okay. Want het idee is dat, uh, dat, dat juist door verschillende genres samen te laten smelten, dat er weer wat nieuws ontstaat. Oké, okay, dat... klinkt goed. Klinkt goed. Leo Brouwer. Oké. Okay. Uh, nou, nee, eerste vraag is beantwoord. Wat, is, uh, wat houdt Bacardi b Life in? Ja. Yeah. Um, waarom moet iedereen uh, vrijdag naar de Off Corso? Uh, nou, allereerst omdat uh, omdat Cardi B Life is, uh, is een avond die nu voor de derde keer plaatsvindt. En uh, het idee is dat er elke keer wat spannende en verrassende dingen gebeuren. Dus de eerste keer was met uh, Don Diablo, uh, die samenwerkte met onder andere Spike, maar ook met beatboxers. Uh, de tweede keer was uh, uh, niemand minder dan een Joost van Bellen die samen met een modeontwerper het podium oh. opging. En wat gebeurt er vrijdag? En vrijdag staat er een uh, avond die wordt uh, ja, door Kees de Koning. En Kees de Koning is uh, zeg maar de labelbaas van Topnotch. En dat is het Nederlandse hiphop label. Dus eigenlijk iedereen die wat voorstelt in de hiphopscene in Nederland... die uh, publiceert op dat label. Ik geef kort, en... een, kort een aantal namen die er uh, op het podium zullen staan. Uh, morgen staat onder andere Nina, de eerste uh, vrouwelijke MC... die een eigen album heeft uitgebracht. We uh, hebben Cubus en Bang Bang... En dat is Cubus uh, komt uit de Zwolse scene, zeg maar. We hebben de jeugd van tegenwoordig. Uh, we hebben Skoolie D, dat is uh, ja, een van de uitvinders van hiphop uit Amerika. Skoolie, en... Skoolie D, Skoolie D, Skoolie D. Ja. Dit oh. is Skoolie D. Nou, klinkt goed. Oké, okay. uh, zijn er nog kaarten te koop? Uh, er zijn nog steeds kaarten te koop, ja. En hoe uh, kunnen de mensen eraan komen? Uh, die kaarten kunnen ze gewoon via ticketservice bestellen of ze kunnen naar de, naar de zaal te komen, naar Off van Morgen. En anders kunnen ze bij een lijstje van Rotterdam terecht. Oké. Okay. Kledingzaak in Rotterdam. Top. Ro, dankjewel, man. Dankjewel. Okay. Succes morgen. Dankjewel. Cool, like Fire Rapping on stage, my one desire Use a bad new sucker, cost a lot of pain I'm coming down hard like thunder and rain Riding to the top, boy, and you're shakin' No brain subject, what are you thinking? Thinking real hard, you can be like school And make a lot of money and be real cool I can make a rap record and make a lot of fans People come around and shake my hand But you can't, you won't, you're nothing but a phone My shit is in, your shit is sunk Cold money, full of You Go off, go you go crazy. Cool. Need it started, please? Hit a little message for your other MCs. Call Money, you one I made you. Best. Me and Cole been together since the day we met. Smoke a little cheaper, drink a little wine. What's his is his, and what's mine is mine. Cole, money, the Wall of Images. We go off, go off, we go crazy, and rock it on to the break of dawn. Basement Jacks, toestand, op de, toestand in de dans op Radio Rijnmond. Jezus, oh, yeah. 15 euro deze uitzending al. Ik mag het woord niet meer zeggen. Dat mag ik ook echt niet meer doen. Nee. Dat mag ik echt niet meer doen. Uh, we hadden nog niet opgehangen met de vorige uh, spreker over Bacardi b life en toen zag ik gelijk Leon Brouwer op de telefoon duiken... en die heeft allemaal gratis kaarten geregeld. Leon, wat moeten die mensen doen? Um, ik heb drie keer uh, twee vrijkaarten voor Bacardi B-Live, Vrijdag en op Corso... Een mailtje sturen naar dans.rijmond.nl Dans.rijmond.nl En dan uh, zorgen wij ervoor uh, dat je op de gastlijst komt. Daarnaast uh, hebben we kaarten voor I Love House Music in de Thalia. Ook drie keer twee kaarten, hetzelfde verhaal. Dans.rijmond.nl En wij zorgen voor de gastlijst. Als laatste een vrijdagmiddagborrel in Club V. Uh, vanaf 5 uur tot 11 uur ook daar drie keer twee kaarten. Je ne veux plus être ta reine Oh non Je ne veux plus que tu sois mon roi qu'à se voir Ça me dérange D'être comme ça Ik De laatste minuut van het eerste uur van de toestand in de dans. Goed luisteren. Dit was de nieuwe Jamie Lewis. Gemaakt op een Zwitserse berg. Daar woont die man. Kan die ook niks aan doen. Uh, volgende uur. Blijven luisteren. partyagenda krijgen we nog. We krijgen nog twee minuten lang Ted Langebach. Je kan nog weg. Je kan nog weg. En we hebben Boris van der Ham in de studio. Even heel snel. Marcel, wie is Boris van der Ham ook weer? Boris van der Ham is het de, is de enige lid van de Tweede Kamer met een danshart. Sorry, nog een keer. Boris van der Ham is. Het uh, enige lid van de Tweede Kamer met een hart. En dat weet jij, hoor. want. Dat weet ik, ja. Want uh, ik heb deze man wel eens gesproken. En uh, als iemand uh, daar rond, uh, de rondloopt die zeg maar, het allerbeste uh, voor heeft. in alles wat beweegt op, uh, in de clubs, muzikaal en uh, qua DJ's, dan is hij het wel. En uh, hij komt ons zo vertellen: uh, wat, wat, wat, wat. wat na het nieuws. Dan. Dus over, dat. Het is tien uur. Vannacht neemt de bewolking toe en er valt mogelijk wat lichte regen. Het koelt af naar ongeveer vijf graden.